Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Zuid-Frankrijk zijn twee Nederlanders van de rotsen gevallen en om het leven gekomen. Volgens Franse media maakte het echtpaar van 66 en 76 een wandeling in rotsachtig gebied in de Ardèche. De vrouw werd onwel en viel. De man probeerde te helpen, maar viel ook. Wandelaars zagen het echtpaar liggen onderaan een steile helling. Taiwan zegt dat het erop lijkt dat China met schepen en straaljagers een aanval op het eiland aan het oefenen is. Ook is vanochtend opnieuw een aantal Chinese vliegtuigen de officieuze grens in de straat van Taiwan overgestoken. Als reactie heeft het Taiwanese leger radiowaarschuwingen verstuurd. Eerder vanochtend vuurden het ook lichtkogels af om drones af te schrikken die boven het eiland vlogen. China is al dagen bezig met een grote militaire oefening om Taiwan te straffen... voor de ontvangst eerder deze week van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi. Het hoofd van de Oekraïnse afdeling van Amnesty International is opgestapt. Oksana Polachuk is het niet eens met het rapport van Amnesty over de oorlog. Donderdag meldde de internationale organisatie van Amnesty... na onderzoek dat de Oekraïne zijn eigen burgers in gevaar brengt... door militaire basis te bouwen in woonwijken en bij scholen en ziekenhuizen. President Zelensky reageerde meteen woedend. Volgens hem probeert Amnesty de Russische terreur goed te praten. Het opgestapte hoofd zegt dat het rapport lijkt op Russische propaganda... En noemt de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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. Ja, ja. Ja. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort. en Zand, Dit is is zomer zomer ZFM, ZFM. nu, Zand, Zandvoort. Oud I'm not sure Maar mama zegt dat er man een oude zij ze slijmer is, is En dan roept zij uit, dat kinder, ze is hier zo fris Ze blijft het deelt verbreed, is hier haar je oh, gewoon. Maar botselen roept ze geel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 Gelukkig, deze week plofte de klink op de deurmat bij, bij ons thuis. Mijn moeder is een trouwlid van, van de klink. En daarom gaan we in ieder geval kijken en doorbladeren wat daar eigenlijk allemaal in staat. Dus dat sowieso. We hebben natuurlijk ook nog gewoon muziek, maar dat doen we straks. Is jou iets opgevallen, Jan? Want dan haal ik je er gewoon even fijn bij. Ja, nou, er is me in ieder geval opgevallen dat hij dat een beetje dunnig is. Mm -hmm. Wat me ook opgevallen is...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 Volgens mij was dat meneer de heer. Maar ik weet het niet zeker. Dus ja, dat, dat was de echte gemeentearchivaris. Die, en was, die, zat, die zat gewoon ook hier in het dorp. Ja, uh, uh, deze, die, deze meneer zit niet in het dorp. Die zit in de Jansstraat in Haarlem. Dat is een streekarchief. Ja, dus een nou, Zelfs het provinciearchief zit er aan ah, het Ja, weet ik onder. niet precies. Uh, ik, ja, ik ben een klein zit... beetje op de hoogte van hoe dat rijdt. Zelfs omdat het mijn eigen vak is wat, okay. wat er gaat. Dus uh, tegenwoordig uh, uh, ja, dan hebben al die gemeenten hebben samen besloten om uh, dat onder te brengen in een bepaalde streek. En,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 Die hebben, die ja. hebben een eigen, eigen archief ook. Ja, want uh, overigens, we, ik, ik zie ook de naam, en dat vind ik ook wel heel erg, uh, die, die slaat natuurlijk op die straat, daar achter bij de Diagoniërsstraat, de Pastoor de Lamy, ja. dat, uh, dat is een man daar, die daar ook wel verbonden is. Daar gaat uh, hij een uitgebreid verhaal over. Wie? Uh, de, de Lieve Zootsma. Lieve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 Wordt toch eventjes, uh, eventjes nog door jou op, uh, op de vingers uh, ja, ook niet. Inderdaad, dat is van een andere geloofsrichting van uh, de hervormde kerk. Maar goed, misschien dat de mensen even goed nog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 ja, wat daar zich allemaal afspeelde in die tijd. Ja, het was natuurlijk uh, uh, ja, het, haast primitief bijna. Ja, nee. nee, maar het was ook een oude mannenhuis. Ja. Dat, uh, oude vrouwen. Voor zeelieden geloof ik ook? Nou, Niet ja, voor iedereen. Voor iedereen? Ja, ja. oude mannen, geen oude vrouwen. Oude ja. mannen zaten er.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 Geen idee. Nee. Als, als mensen onze daarmee dan wat over zouden kunnen vertellen, uh, dan zouden we daar ook al geholpen mee zijn. Uh, er zijn er ook nog uh, over die kistjes. Nee, nee, nee, nog even een die foto. Die ons, foto, ons, ja. gast van vandaag die staat erop. Oh, die staat erop. Ja, Gezo, vet, hij is er dan. wel niet, maar ja. uh, hij staat er helemaal achterin met met een zuidwesterol. Uh, dat is Hans Gansen als het. Uh, ja, ja, dan ja, nou ja. zie ik hem staan. ja, ja, ja. ja, ja.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 Een stekje, u een stekkie van de fucsia? heb u een plekje, een plekje, een plekje, heb u een plekje voor de fucsia? Het is een makkelijke plant. Heet als ware uit de hand, een beetje mest, een beetje zon. ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stackje van de fuck, ik geef een stackje van de fuck, zie Van de fuck, fuck, fuck, zie Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie? Wil we een stekkie van de fuchsia? Heb je een plekje een plekje een plekje. Heb je een plekje voor de fuchsia? Het is een makkelijke plant, hij daalt waren uit de hand, een beetje mest, een beetje zon. hij doet het best op het balkon. Ik geef een stekkie.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 Ja, en dan zit uh, het genootschap Houdt-Zandvoort daar. Ja. En de reddingsbrigade zit er tot, tot, uh, tot op heden. Tot op heden, ja. ja uh, die gaan naar het nieuwe pand. Ja. Uh, dat, dat is een beetje het, het nieuwe pand. Dat is het brandweerkazerne. Daar ja. zouden ze dan uh, naartoe gaan. Ja. Uh, maar goed, dat is nog toekomstmuziek. Uh, maar uh, iets over... Uh, ja, dat, dat, is, uh, dat ze daar van daaruit hadden ze gasmeters. En daar wordt nu ook over gesproken in... Uh,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 Dat, die school die bestaat niet meer. Maar daar op dat terrein, waar nu eh, zeg maar bovenop het Louis-Davidskaree aan het verrijzen is... daar hadden ze dus ook even wat onder water gezet. En dat was het allereerste ijsbaantje zoals we dat nu de laatste tijd hebben eh, Ja, Ja, kennen. en dat is een doorslaggevend succes, heb ik ja. begrepen. Ja, maar ja. Dat, dan zitten we wel in gaan, Ja, nee, Maar, maar we gaan, gaan weer terug naar, terug naar he. het he. verleden. Uh, ik, zie, ik zie een Loeres...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 Maar uh, is, dat is wel heel bijzonder dat daar. Uh, is, is dat niet ook een modderkommetje geweest? Nee, dat? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is een, een, een landje geweest. Op een hmm. gegeven moment heeft men een straat ertussendoor getrokken de Oranjestraat. Ja. En uh, ja, voor die tijd was het gewoon een land. Een ja. landje van groen heette dat. Ja.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 Ik loop met jou naar de regenboog We zijn omringd door een bloementoog Naar waar de zevende hemel waard Aan het eind van de reis De weg voor ons is een straat. Die wijst ons nu naar ons ieder jaar Die reis is net als een is na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 En als je daar nu onderdoor komt, dat is Noordkant natuurlijk ook. Ja. En dat is natuurlijk ook wel lekker cool. Maar dat heb ik nooit gezien. Hoor. Nee, maar, het, de, maar ik, weet, ik weet wel dat daar. Uh, de Awa Hotel Bouwers, dat, dat weet ik wel. Daar, daar kon je onderdoorlopen. Dat uh, was gewoon zo'n boog. Daar kon je onderdoorlopen. Die kon er zelfs onder schuilen. Als het.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 iets voorstellen dat daar een heel activiteit eromheen heeft plaatsgevonden als zoiets gebeurde. Denk maar aan het schip wat een paar weken geleden of vorige week nog bij Wijk aan Zee is gestrand. Dat zou dan hier als toen de tijd dat daar zo'n vis op het droog lag te spartelen, denk ik ook wel het Ik denk dat dat nog meer spektakel was. Men kende die grote dieren natuurlijk niet. En dan lag er ineens een grote vis. Het waren wel altijd vrouwtjes die aanspoelden.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 En waar tegenwoordig ook uh, Nuf uh, rechts uh, zit. Want die auto, die rijdt dus ja, hij, zeg hij maar, rijdt gewoon richting ons, ja. uh, het, het trampleingraad Huisplein op. Dus, dus ja, die, die rijrichting haal hier. Dus dan zou ik uh, bijna de conclusie moeten trekken. Ooit was dat tweerichtingsverkeer, de straat. Ja, en, en valt het je op dat er ook aan weerskanten gewoon bomen staan?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 Dat is Arnie Koper, van die gasmuntjes. Ja, ja die overhandigt in, in, in, op deze foto, vrij recente foto, aan burgemeester Meijer. Een de geschiedenis over de Amsketen, een, een DVD. Van wat dat nou allemaal precies is geweest. Nou, weet ik er iets van. Er, is, er zijn nog zeven visjes ongebruikt. Dat voor de komende jaren hoeft er nog niet aan vernieuwing gedacht te worden. Zo staat het.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 de winkel van Kastien, op de hoek van de Bilderdijkstraat en de Helmerstraat. En in de ja, ja, ja, ja, Dacosta-straat zelf had je nog een viswinkel en een groentewinkel. Ja, je gaat een, een rondje Noord maken. Met heel winkels. snel. Dat hadden we niet moeten doen nee. eigenlijk. Nee, een, maar goed. Dat kan een heel programma zijn. Ik, dacht, ik daag uh, daar sowieso dus mensen voor uit. We willen ze er wat over vertellen. Kunnen ze bij ons terecht bij van Zandvoort en iets over die geschiedenis van al die winkels die daar in Oud-Noord hebben gezeten uh, vertellen. Want dat uh, zou wel heel erg uh, waardevol zijn. Want op die manier